Dit is 100.000 Nederwit met het nws Journaal. Pensioenpremies bestaan voor circa 20% uit kosten. Dat zegt adviesbureau LCP Nederland na onderzoek van de jaarverslagen van ruim 200 pensioenfondsen. Volgens LCP zijn de bedragen hoger dan nodig is. Het zijn kosten voor onder meer administratie, vermogensbeheer en het uitvoeren van beleggingstransacties. Werkgevers en werknemers betalen per jaar 30 miljard euro aan pensioenpremie. Tussen de 5 en 6 miljard gaat dus op aan kosten. Volgens LCP zijn het zowel grote als kleine pensioenfondsen die meer uitgeven dan nodig is. Postzegels worden duurder. De prijs gaat vanaf 1 januari met 4 cent omhoog. Het kost dan 54 euro cent om een gewone brief of kaart te versturen. Het tarief om brieven te versturen naar andere Europese landen stijgt van 85 naar 90 euro cent. Postbedrijf PostNL geeft als reden voor de stijging dat er steeds minder brieven worden verstuurd, terwijl de kosten ongeveer gelijk blijven. Het is de tweede forse prijsverhoging in korte tijd. Op 1 januari van dit jaar ging de prijs ook al met 4 cent omhoog. Burgemeester Smit van Oldamt is bang dat er in zijn gemeente een pyromaan actief is. Vannacht was er in het centrum van Winschoten... dat valt onder de gemeente Oldamt, brand in twee leegstaande panden. Het was de 16e brand in korte tijd. Twee mensen die probeerden de brand te blussen... moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Er worden nu extra maatregelen genomen als cameratoezicht en extra politie-inzet. De politie van New York gaat meer mensen inzetten... om het gedrag van jeugdbendes op sociale media in de gaten te houden. De afdeling die zich daarmee bezighoudt wordt verdubbeld tot 300 man. Volgens de politie gebruiken jeugdbendes sociale media vooral om elkaar op te hitsen. En daaruit volgen dan weer vecht- en schietpartijen. In de wijk Brooklyn volgen de rechercheurs wekenlang twee bendes via sociale media... Dat leverde genoeg bewijs op om 49 mensen op te pakken. Dan het weer, opklaringen, maar ook een bui. Middagtemperatuur maximaal 17 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een stevige zuidwestenwind. Ook dan 17 graden. De dagen daarna blijft het herfstachtig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A1 Amsterdam-Amersfoort... voor Bunschoten 5 kilometer. Richting Amsterdam op de A1 tussen hoeverlaak en bundesgrote 6... A4, Den Haag-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Leidsendam Dam 7 kilometer. A9, Alkmaar amstelveen voor knooppunt Bad Hoeverdorp 10. Op de ring A10, vanaf Westpoort tot knooppunt Nieuwe meer 5 kilometer. A12, Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Centrum en Soetermeer 7. Na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Verkeer naar Utrecht kan het beste omrijden via de A4 en de N11. A12, Utrecht-Den Haag tussen Blijswijk en Nootdorp 5. A13 Rotterdam Den Haag tussen knooppunt Polderplein en knooppunt Ipenburg 14 kilometer. A15 Nijmegen Gorken bij Tiel 5. A16 Breda Rotterdam bij knooppunt de Brechtseplein 4 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda vanaf knooppunt Ketelplein tot knooppunt de Brechtseplein 7. En tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5. A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 4. A28 Zwolle Amersfoort bij Leusden 13 kilometer.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 met de nieuwe van Usher, Nampen. Daarvoor, you lose in the news, and do you believe in love? 12 over 3, zondag in Kennemerland met, um, ja, wel apart nieuws. Want Aldo, heb jij wel eens gaatjes gehad? Uh, ja, heel kleintje. Nou ja, gaatjes, boren, als het aan Japanse wetenschappers ligt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 Ja, ah, makkelijk veel. mooi. Ja, als het werkt. WhatsApp is door de dikke van Dalen officieel als werk wordt erkend. De vervoeging wordt WhatsApp gewattzept als met dubbel P. En de officiële spelling is vanaf half oktober terug te vinden in een, een, een elektronische update van versie 14.8 van de grote of uh, dikke vandalen. Een goede sfeer op het werk is belangrijker dan een goed salaris.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 Nou, belangrijke redenen, dringende redenen zijn uh, onder meer de grote reisafstand en de gebrek aan doorgroeimogelijkheden. Werknemers zouden een baan vooral via vacature sites, uitzendbureaus en social media zoeken. Komt wel bekend voor dit. Ja, tuurlijk. Je voelt je, je voelt je altijd, je werkt gewoon lekker als de sfeer gewoon goed is. Ja, ik heb er wel zo'n collega over. Ik werk daar samen met één uh, vaste collega. Ja. En die zegt ook, ja, ik, ik, ik, ik zie, ik zie, ik zie, hij ziet mij meer dan zijn eigen vriendin. Kan je dat mij nader verklaren? Nou, want ik uh, werk met hem elke dag. Acht uur per dag. Ja. En, ja, en hij ziet ze vriendin nooit... Oh, zo bedoel je. Ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. We zien elkaar sowieso echt... Nou, meer dan uh, hij... Uh, dus jij hebt bijna vindt. ook een relatie met hem? Nou, het is heel niet veel. Maar oh. ik zie ook vet veel. Het is dus ja, misschien ook wel een beetje te veel misschien. Ja, dat uh, kan ik niet ontkennen. Nee. <laughs> maar uh, dat gaat minder worden. <laughs> maar, uh, nou ja, ik, ik vind het uh, volkomen... Maar ik denk niet meer dat je nu op, voor, voor salaris bij een bedrijf moet gaan solliciteren, denk ik. Ik denk niet dat, dat, dat je nu ineens heel hoog salaris kan gaan eisen bij andere bedrijven, omdat je uh, toch een crisis zit en zo. Dus dan moet je wel voor de wervers, waar, werksfeer gaan. Nee, dan blijkt goed in het downloaden van muziek. Nou, oh. ligt er natuurlijk wat voor wat voor baan, hè? Oh. Ja, dat is logisch. Ja, nee, want als voetballer dan, um, ja, maar dat, uh... dan ga je er ook naar een andere club omdat je meer kan verdienen. Ja, maar ik bedoel een normale werksfeer,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 Goedemiddag, ja, het Eerder dat we aan de lijn hadden, was de Clio Club Race bezig. Uh, Sebastian Bleek daar, bleek hem al uh, uiteindelijk uh, winnaar geworden van die race. Centrale overwinning van de dag en uh, ja, een goede stap uh, naar voren in het kampioenschap, uh, wat hij daarmee doet. Op een tweede plaats uh, was het uh, Niels Langeveld, de leider in het kampioenschap. En een derde uh, was het uh, Ruud Steenmet.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 de equipe die van de eerste plaats vertrekken uh, mag is de equipe van uh, No Cole en Hardy uh, Zumbrink. Zumbrink, uh, vanmorgen in de race die hij alleen reed uh, werd hij derde. No Cole reed gisteren al uh, zijn race. Hier is hij uh, te winnen. Op de tweede plaats vertrekt de equipe van uh, Bastiaans en uh, Jan Lammers. Die rijden met de Porsche. Derde is de equipe van uh, Nicky Kotsburg en uh, Ricardo van Ende. Ricardo van is de kampioen uh, in deze klasse Chevalet Cofet en dat is Christian Frankerhout die samenrijdt met Paul Haas zo vijfde zijn het Kelvin Stoeks en Jan Joris in het BMW en de zesde is het Koninklijke Huis Pieter Christian en Bernhard van Oranje die van plaats nummer 6 mogen vertrekken. oké, okay, nou Willem dankjewel Samden, uh, ga je spreken Oké, okay. okay, Willem live vanaf het circuit in, uh, in Zandvoort, waar natuurlijk de, de, de, de trofee. Dus of de trophy vandaag wordt uh, verreden. Zie je van Zandvoort? En dit is lekker zeg. Het is de nieuwe Christina Aguilera, Your buddy.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 was dit een hit? Ja, is dat? ja dat is in uh, onze geboorte in 1992. Was dit een hitje? Vanessa Paradis op ZFM uh, en Be My Baby. Regionaal nieuws. Uh, het ZFM Zandvoort regio nieuws. Wat is gebeurd in Zandvoort en omgeving? Um, waterleidingsbedrijf PWN gaat op zondag 30 september extra controleren op het bezit van een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 Oh, Partij voor de Dieren ja. en de, de Ton. Trotsmeel denk ik. Ja. En de SP. Nou, Tom, de Ton bestaat niet meer, volgens mij. Nee. DPK is dat nu geworden. Stemde in, in met de aanleg van een fietspad aan de noordoostgrens van het duingebied. Amsterdam is de eigenaar van de waterlangduinen. Eerder gingen de gemeente Zandvoort, Bloemendal, Haarlemmermeer en Heemzijde en provincie akkoord. Naar verwachting start eind 2013 de aanleg. En het Open Zandvoorts kampioenschap Garnalenpellen is afgelopen seizoen nog genomineerd als evenement van het jaar...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 een groot controle gehouden op buslijn 300 van Haar naar Amsterdam. zuid is dat ook wel. Ja. De controle was gericht op zwartrijden en agressie in de bus en bij de bushalters. In totaal zijn er 4.370 passagiers gecontroleerd, waarvan uh, uh, 150 zonder geldig vervoerswijs reis doen. Wat veel, hè? In 6 uur tijd, 437 passagiers ge ge ge gecontroleerd. Ik heb ze hier staan. En 150 zonder geldig vervoerbewijs. Ja. Dat is 150 keer, 40 euro of zo'n boete. Waar denk ik denk meer ja. zoiets. Ik denk 60 euro of zo. Nou, dan kom je, kom je aardig bedrag neer volgens mij. Ja.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 Vannacht was er in het centrum van Winschoten, dat valt onder de gemeente Oldand, brand in twee leegstaande panden. Het was de zestiende brand in korte tijd. Twee mensen die probeerden de brand... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staat vielen op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam bij Eembrugge 3. A4, Den Haag Amsterdam tussen Ipenburg en Leidsendam 3 kilometer. Op de A8 vanuit Zaandam van knooppunt Koenplein 4. Vanuit Alkmaar op de A9 tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp 8. Op de A12, Den Haag Utrecht tussen Nooddorp en Zoetermeer is de rechte ook nog dicht na een ongeluk. Vielen vanaf Den Haag Centrum tot aan Prins Klausplein 5 kilometer... A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en Knoopend Oude Rijn, 3 kilometer. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Knoopend Lunette en Kanaleiland, 3. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Blijswijk en Domeer Centrum, 3 kilometer na een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. A13 Rotterdam-Den Haag tussen Knoopend Kleinpolderplein en Delft-Zuid, 6. En tussen Delft-Zuid en Knoopend Ipenburg 3 kilometer. Richting Rotterdam op de A13 tussen Knoopend Ipenburg en Delft, 3 A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Kamp en plein en Schiedam 2 kilometer. De rijstop is dicht na een ongeluk. Richting Gouda op de A20 bij Moordrecht 3 kilometer. En richting hoek van Holland op de A20 tussen Terbrecht.